Titaantjes Over wat het is en zou moeten zijn Met pardonné. Een mens kan van ver komen Van een bucolisch gat in Sicilië bijvoorbeeld Op je vijfde emigreer je met nauwelijks een broek aan je lijf Naar de houten barakken van de steenkoolmijn van JeMap in Henegouwen Daar krijg je de grofste verwijten aan je hoofd geslingerd Smerig Italiaan en stinkende profiteur zijn nog de minst ordinaire. Racisme is geen monopolie van deze tijd. Je doet mee aan enkele zangwedstrijden met een gitaartje dat je van je grootvader uit Sicilië hebt opgestuurd gekregen. Er komt een hit uit de lucht gevallen: Santois Mami, en het spel is op de wagen. Een mens kan vergeraken. Van het ene hitje komt een andere monsterhit: Vous permettez monsieur. En dan is het niet meer te stoppen. Dolce Paola, Inshallah, Ma Vie, Tombe la Neige, Les Filles du bord de Mer. Halverwege de jaren zestig ben je, op de Beatles na, de bestverkopende artiest in de wereld. Sindsdien is er geen plek, op de Noordpool na, waar je geen concert voor een uitverkochte en kolkende zaal hebt gegeven. Van Teheran voor de Shah en zijn vrouw, over 72 weken op nummer 1 in Japan, tot een tot een nok gevuld stadion in Chili. Je bent, zoals Jacques Brel je noemt, een tedere tuinman van de liefde en je heet Salvatore Adamo. Volgende week geeft Adamo drie concerten in zijn thuisland. 5 mei in de Cirque Royale in Brussel. 8 mei in de Capitool in Gent en 11 mei in de Elisabethzaal in Antwerpen. Maar Titaantjes krijgt de primeur. Adamo's fan en vertaler Jan van Kuik... houdt halt bij Salvatore's successen, dieptepunten en toekomstverwachtingen. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Salvatore Adamo. Een naam die de afgelopen 40 jaar als een rode draad door mijn leven gaat... Het was in 1964 dat ik Adamo voor het eerst op de radio hoorde en ik was toevallig in België. Zijn stem intrigeerde mij, ondanks het feit dat ik niet zoveel begreep van zijn teksten. Het is dankzij hem dat ik de voorliefde voor de Franse taal, die ik al had, verder heb gecultiveerd. Ik heb daarna ontelbare concerten bezocht in België... Parijs, Duitsland en ook ben ik actief geworden in de Nederlandse vriendenkring van Adamo. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. Langzaamaan leerde ik hem beter kennen en tijdens zijn overigens schaarse bezoeken aan Nederland was ik er altijd bij. Omdat ik met een zelfgeschreven liedje de finale bereikte van de BRT-KRO-serie in Kwart Eeuw Kleinkunst, vroeg Salvatore mij of ik niet eens een van zijn chansons in het Nederlands wilde vertalen. Dat vond ik een grote eer en inmiddels heb ik er ongeveer 25 vertaald. Enkele daarvan zingt hij tijdens concerten in Vlaanderen en Brussel. Ik vind hem een monument van het Franse chanson. Veel mensen weten niet hoezeer hij over de hele wereld zijn boodschap voor vrede en menselijkheid uitzingt. Ik heb dan ook altijd een zeer sterke voorkeur gehad voor zijn geëngageerde chansons. En die zijn echt niet van de laatste jaren. Want al in de jaren zestig zongen liedjes als Onze Batoujour quelque part. Als mens, ik mag zelf zeggen als vriend... is Salvatore Adamo een persoonlijkheid die je raakt. Hij is wars van show, eigendunk of sterallures. Hij is gedreven en hij heeft humor. Ik weet dat hij het niet graag heeft als iemand hem de hemel inprijst. Daarvoor is hij te bescheiden en dat tekent hem precies. In ieder geval ben ik blij dat ik jou ken... dat ik kan luisteren naar jouw prachtige chansons... En ik vind het een eer om een vriend van jou te zijn. Jan van Kuik. Dag Salvador, ja, Een Dag Pat. Ja, Jan van Kuik, een vriend van jou, vertaler ook. Heb je zijn brief goed begrepen? Ja, ja, ja. Ik ben rood geworden. <laughs> te veel complimenten. Dank jou, Jan. Ja, hij zegt, ja. Ja, hij zegt van jou dat, dat je bescheiden bent. Ik, ja, ik ben uh, tot nu toe nog... <laughs> Bescheid, ze timide of... of ja, timid, ja, ja, een beetje timide. Timid. Humble, humble, ja. Nou, ti ti dat kan ik zelf zeggen, timide. Ja. Humble kan ik, kan ik het niet zeggen. Ja, ja. ja. ja. Uh, ja uh, ik, uh, ik weet dat uh, ik heb een grote privilege van het leven gekregen en er is geen reden om een grote kop te krijgen, want uh, uh, Sinds de eerste dag heb ik gedacht dat het kon één maand duren en dan kon ik ook verdwijnen in de schaduw. Ik ben, ik ben nog hier na 40 jaar. Het, is, het betekent veel arbeid en veel. Humiliteit, kom <laughs> je op die. Bescheidenheid, ja. ja. Een monument noemt hij jou. Van het dat Franse is, chanson. Dat uh, is misschien te veel, ja. Monument, is Monumenten. Dat... No, no, je uh... weet wat er op monumenten gebeurt, hè? Dan komen er duiven. Voor uh, het bezoek ook. Nou, <laughs> <laughs> nou, no, ja, dank, dank je. Ja. Ik, heb, ik heb nog veel te, te werken om een monument te zijn. Ja? De monumenten zijn uh, Jacques Brel, Le Brassens, Ferré... Uh, Bicot. Ik ben uh, daar ook niet. <laughs> ja, maar ja. Maar, dat is dan... Vreemd vind ik het vreemd. Je, je kunt toch bezwaarlijk zeggen dat, uh, dat je nog niets hebt gedaan in dit leven. Nee, ik bedoel, ik denk niet dat er een plek op de wereld is, behalve de Noordpool, waar jij niet bent geweest, waar je niet duizenden en duizenden fans hebt. En toch zegt die bescheiden, timide Adamo, moet allemaal nog gebeuren. Uh, <laughs> ik ben. U bent zeer lief met mij, maar ik, <laughs> ik, ik ben. Ik was in Amerika verleden maand, maar ik kan niet zeggen dat ik door de Amerikaans bekan, bekend ben. Zo, so, uh, ik, ik, ik weet te veel waar ik niet bekend ben. En ja, ja, ja. dat is goed voor <laughs> om de, de, mijn voeten op de aarde te, te behouden. Salvadoria Ramo. Wat drijft jou? Waarom blijf jij op het podium staan? Waarom blijf jij in de belangstelling staan? Omdat uh, op het toneel dat uh, is het moment toen ik mij het beste voel. Het is een liefdegeschiedenis met het publiek. Het is uh, publiek geeft mij zoveel. dat ik kan niet zo plotseling weggaan. Ik, ik denk dat het publiek moet mij uh, laten verstaan dat ik weg moet. Maar uh, het zou niet dankbaar zijn van, van mij weg te gaan zonder, explica zonder uh, explicatie. Uh. Zonder verantwoording. Ja. Ja. Jan van Kuik uit Eindhoven, hm. een Nederlander. Ik wil dat hier toch wel eens benadrukken. Over de drijfveer van zijn vriend. Dat is toch zo, het is een vriend hè? Ja, ja hij is een vriend. Ja. Van Salvatore Adamo. Zijn drijfveer, ja. Hij kan waarschijnlijk niet anders en wil niet anders. Sinds het, de tijd dat hij jong was, wil hij zingen, op een podium staan en mensen een boodschap meegeven. Er is een lied dat heet La Malice en daar zingt hij: suis plus couillon, mais qui ne sait faire que des chansons. Ben ik daar nou slechter om geworden, want ik kan alleen maar liedjes maken? Maar ja, als je op, op een dergelijke manier liedjes kunt maken, dan vind ik dat een, een, een, een, een enorme prestatie. En als je dat ook nog eens 40 jaar volhoudt, dan denk ik, ja, nou, zo'n beroep, dat zou ik ook wel willen misschien. Jan van, Kijk uit Eitho, Jan van Kijk uit Eindhoven. Je doet het, zegt hij, omdat je een boodschap wil brengen. Je hebt een missie. In, in 1948 kom jij naar uh, België, het Henegauwse Jumap. 47. 47, ja. kijk. En dan ben je ongeveer vijf jaar, vier jaar? Nee, nee, ik was uh, drie jaar en elf, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik ben de 1e november 43 geboren. <laughs> wat, wat weet je eigenlijk nog van die tijd? Want, want je komt uitrecht in, in barakken. Ja. Van, geloof ik, uh, ja, de cité de, de La Croix-Vert. La Croix-Vert, in Jemap, ja. ja. Uh, uh, er waren houtbarakken waar de, ik denk dat de Russische uh, soldaten uh, gevangen waren. En uh, oké, okay, uh, het, het was een moeilijke tijd, maar voor mij uh, wat belangrijk was, uh, was de hand van mijn vader links en die van mijn moeder rechts. En uh, ik was gelukkig. Maar met de tijd heb ik begrepen hoe... Het was voor, voor mijn ouders, die, die zeer jong waren. Mijn vader was 25, uh, mijn moeder 23. Uh, en en uh, ze kwamen uit een, uh, een zon, zonnige land. Sicilië. Sicilië. in een uh, kouder uh, land, in een oud barak. Dat, en uh, mijn vader heeft voor jaren uh, duizend meter. Onder de, de aarde gearbeid. En dat was zeer hard. Je, je weet toch ook. Uh, en nadien is dat ook gebleken. Ze waren niet echt welkom, hè, die Italianen hier. Jullie werden, of, uh, of jouw ouders werden, uh, kwalijk ruikende zuipschuiten genoemd. Kleine criminelen, klaplopers. Ja, we hebben ook dagbladen uh, gezien van de jaren 40. En er is altijd een. kom die een, een, een, een, een peuple... O, Een volk. Die uh, op, geopferd door de racisme is. In de jaren 40 waren de Italiaanse. Vandaag, jammer, de, de racisme is nog altijd daar. Er zijn de, de die van het Maghreb. En zo is de mens. Dat is. En uh, dat versterk ik niet. Dat in de jaren 2004 we hebben nog racisme. In, niet alleen in België, overal. He. Overal. De, maar uh, in, in, in Kosovo, dat was uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, en men heeft nog van etnische purificatie gesproken. Dat is ongelooflijk. De mens is incorrigible. Ja, de, de mens kun je niet verbeteren. Ja. Denk, hebben... denk je dat echt? Denk je niet dat er uh, uh, vooruitgang is, progressie? Uh, ik ben niet zo pessimist. Ik blijf uh, toch optimist. And iedereen moet zijn kleine steen brengen om een grote vrede te, te bouwen. J'ai vu L'Oréan dans son écran avec la lune pour Bagnière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière Quand j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'ai entendu un requiem Quand sur lui je me suis penché mmh. Ne vois-tu pas, humble mmh. chapelle Toi qui me remue repaite sur la terre Que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est l'être de feu danger frontière. Le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie, Madue. Inchallah. Inchallah. Inchallah. Les femmes tombent Sous l'orage Demain le sang Sera lavé La route est faite De courage Une femme Inchallah. Inchallah. Pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour si En Titaantjes met pardonné. Uh, Salvatore. Ik durf hier nogal eens uh, uit grote belangrijke boeken te citeren. Ik ga dat nu ook doen. Grote belangrijke mensen. Over jou. En jij moet maar zeggen van, van wie het komt. Het is een brief die iemand aan jou schreef. Lieve Salvatore. Je bent een tijdere tuinman van de liefde. Onze tijd morst met lawaai. En daar sta je dan, teruggekeerd uit de kindertijd... om daar bloemen tegenover te stellen. Bloemen die je ons aanbiedt. Van wie is dit? Dat <laughs> uh, is een van de mooiste complimenten die iemand mij gedaan heeft. Ik kan het niet vergeten. Ik heb het altijd in het Frans gehoord. Het is de eerste keer dat ik in het Vlaams hoor. en Het klinkt ook zeer mooi in, in het Vlaams. Natuurlijk, het is van Jacques Brel. Ja. Maar uh, ik had nooit gedacht dat die gedicht was voor mij alleen. Ik denk dat Jacques Brel heeft het heeft geschreven voor alle die, zoals ik, uh, naïeve liederen zongen. men ja. zei Maar dat is natuurlijk zo. Je st... Ik denk dat jij... Dat aan de ene kant uh, kun je dat een pluspunt noemen, je staat echt geboekstaafd, uh, het, is, het staat als een handelsmerk op je hoofd gegrift. Je bent uh, ja, die tedere tuinman van de liefde, de romantische, liefdevolle, in zichzelf gekeerde, ja, uh, zanger. Maar het verbaast mij dat zo weinig mensen zien dat je eigenlijk ook een beetje een, een zachte rebel bent. <laughs> dat uh, is bien dit, oui. Ik ben altijd een, een Zaktor Gebel geweest. Uh, ik heb, uh, inshallah, in 66 uh, geschreven. Uh, zes, ik, ik, ja. was, ik was uh, 23. Nu, over die inshallah, ik, mag ik even citeren daaruit? Want daar is wel wat mee aan de hand met dat nummer: hè? Mm. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves bon ensemble, sur cette terre d'Israël. Il y a des enfants qui tremblent dus de god van de helft, de god van de hemel, die op Israëlische bodem woont. Er zijn kinderen die lijden. Ik neem daar één zinnetje uit. Sur cette terre d'Israël. Dat ja, is uh, precies de stroof, denk ik, dat uh, een, um, de probleem met de Arabische landen veroorzaakt. Uh, uh, Want er zijn heel wat Arabische landen waar je niet meer binnen mag. Hè? Ja, ja. Voor jaren was ik verboden. Ik was uh, op de zwarte li lijst. En toen ik van uh, Sur Cette Terre d'Israël uh, uh, sprak. Want dan zeg je eigenlijk dat dat land. Ja, Israël. Ik, ik versta nu waarom het kan uh, vals geïnterpreteerd worden. Want ja. jij hebt inderdaad een strover aan toegevoegd over de Palestijnen, over ja. het Midden-Oosten. Ja. Eigenlijk ben je een soort van vredesapostel, hè? Ja, ja. Waarom niet? Ja, uh, vredessoldaat. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, ik, denk, ik denk niet dat uh, een lid de, de wereld veranderen kan, maar we, we kunnen proberen de mensen en ook de dirigenten te laten nadenken. Inshallah, de jaren zestig en daar begon het ook allemaal. En misschien moeten we nu maar eens even terug naar Jan van Kuik uit Eindhoven... om de doorbraak van Salvatore Adamo toe te lichten. Ja, natuurlijk was zijn, zijn, zijn doorbraak in het, op de helft van de jaren zestig. Vooral in België, in Nederland ook. De fameuze uitzending die iedereen nog weet met Vauper met Monsieur En in Parijs natuurlijk, maar... De jaren daarna is hij eigenlijk alleen maar gegroeid. En veel mensen hebben dat na een jaar of vijf niet meer gevolgd. Toen hebben ze hem in een... Hoe zeg je dat? In een hokje gestopt van... Daar zit een romantische zanger met de, de lieve liedjes. En dat is eigenlijk jammer. De ja, romantische zanger met de lieve liedjes... Een deel van jouw publiek of van het publiek heeft zich... Zegt Jan van Kuik. Afgekeerd heeft jou... Als je eenmaal in een hokje zat, gelabeld, een romantische dichter, moest er niks meer van jou weten. Vind je dat uh, jammer? Is dat terecht of ten onrechte? Ja, natuurlijk moet ik zeggen dat uh, ik het jammer vind, maar... Uh, maar ben je daardoor niet het slachtoffer van je publiek? Ga je niet gewoon zoals een marionet dansen naar de pijpen van je publiek? Ik heb dat nooit gedaan, ik, Nee? Nee. Nee, nee, ik ben, ik ben geen marionette. Nee, nee, no, no, in, in, in, uh, in tegenvoordeel. Uh, ik heb de risico genomen een, een deel van mijn publiek misschien te, te, te, te, te, verliezen. Te, te verliezen. Maar ik wou eerlijk blijven en, en, en geen marionette zijn. Maar, bijvoorbeeld, uh, vorig jaar neem je een plaat op met uh, de band van Arno, Zanzibar. Een hele mooie cd trouwens. Dank u. Um, en het was Arno die, die in een interview zei... Voor mij is Adamo een van de grootste dichters van het uh, Franse variété. Hij noemt het niet Chanson, hoor je? Mm -hmm. Variété. Zijn naam begint met een A, en dat is al goed. Maar hij moet van kapsel veranderen. Ja, ja. hij wil zeggen dat ik in dezelfde stijl blijf uh, sinds het begin. Ik heb het in de jaren zeventig... Uh, gedaan. Ik heb een foto van mij gezien. Het was, het was lelijk. Oh, in jeansbroek, hè? Ja, in jeans. Oh, al al was uh, overdreven in de Toen jaren. Toen heb ik afgeraakt. Toen heb ik gezegd... Uh, <laughs> zo, zo moet het voor mij niet, Zo... So, Hij uh, miss, betekent misschien dat ik te, te correct ben te, te beleefd... Uh, hij uh, verwacht misschien dat ik een, een meer agressieve muziek maak. Ja, en dat je eens een keer met een jonge 18 jarige geslagsrijd meisje gaat dansen. En... <laughs> ja, dat soort dingen wil het publiek toch? Maar je bent altijd netjes, hè? keurig. Wa wa waarom zou het anders zijn? Uh, ik heb... Het komt misschien van mijn kindheid. Uh, op zondag had men zijn zondag pak. En toen ik op het toneel ga... Het is een feest, het is een zondag. En ik wil mijn, mijn mooiste pak. Adamo, je mag hier een love song kiezen. Wie, ja. Wie, wie, wie, wie kies Ik bedoel, ik gok op een, een Franse chanson hier of zo? Zelfde. Ja, uh, het is een, ik heb een Franse chanson gekozen. Ik kan ook zoiets uh, so uh, als... Uh, I Can't Stop Loving You van, van Ray Charles. Waar oh, is een mooie, hè? Uh, maar uh, ik kan ook een Italiaanse lied kiezen, want er zijn wondermooie Italiaanse liefdelieden. Wel, wel, wel, welke soort uh, muziek M dan? Welke Italiaan? Anna Mecore. Anna Mecore is een capolavoro, chef-d'oeuvre, moet je uh -huh. uh, me Mecore. Maar ik heb toch een lied van mijn meester gekozen: La chanson des vieux amants van Jacques Brel. Waarom? Want uh, het is een liefdelied die ook van oorlog spreekt. Ja? La, la tendre guerre, de tzarte oorlog. En dat is ook het leven met twee. Een oorlog? La, la tendre guerre. Oh ja, de zachte oorlog. De zachte oorlog, zachte oorlog ja. ja. Jij bent met Nicole, dat weet ik mm -hmm. we. Hoe lang al? 500 jaar of zo? Nee. <laughs> ja, ja, het was... Uh, voor uh, precies na de. de bataille des Épons na 1302. <laughs> ja. <De ma> <laughs> Daar heb je uh, een, twee zonen van, van Nico. Ja. Maar, die, er is een biografie vorig jaar verschenen. Mm -hmm. En we weten nu eigenlijk dat je drie kinderen hebt. Ja? ja. ja. Een, een, met, een, met Amélie, een dokter ik Amélie. Ja. Uh, ik was een beetje verbaasd dat uh, de. de de pers zoveel gedaan heeft daarover, want ik spreek van mijn dokter sinds nu bijna twintig jaar. Ze was geen verborgen kind. Oké, okay, ik had niet gezegd hoe de moeder was. Die, die moeder, die kennen we nu ook. Hè? Dat is een actrice, geloof ik, een Duits. Ja, uh, Het was een model in het begin. En, uh, en ze is actrice geworden, ja. ja. Drie kinderen. Ja. En dan toch een vrouw waar je al je halve leven mee doorbrengt eigenlijk. Wow. Het betekent dat ze zeer hero heroïk is, heroï was. Een, hel een, een heldin. Nicole. Ja. Ja. Mo moet je een heldin zijn om met jou te kunnen overleven? <laughs> uh, ze moet uh, zeer geduldig uh, zijn en wil. Uh, uh, ze moet. Um Humor hebben. Humor, ja. Ja, want uh, Nicole heeft veel humor en dat helpt ja. veel. Uh -huh. En intelligent natuurlijk. Ja. Maar de, de, de geschiedenis met Anne Dal is over sinds uh, ja. zeer, zeer lang. Dat hè? is de moeder van jouw derde kind. Ja, ja. ja, ja. Nou, want uh, ik heb uh, een televisieprogramma gedaan en men heeft daarover gesproken. En iemand heeft mij gezegd dat men, men kon verstaan uh, dat ik... Steeds met twee vrouwen leven. Nee, no, het is niet waar. Ik, eh, ik leef met Nicole. Ja. En de andere geschiedenis is... Is voorbij. Zeer lang uh, uh, Maar we zijn vriend ge gebleven, natuurlijk. Uh. We hebben een, een, een dokter samen. Ja. En, en als je dan nu op terugkijkt... ...op die geschiedenis met... Uh, ...Anedal... Ah, ...betreur je dat? Of, of zeg je van het... ...zoals Mitterrand zei, alors? Nee, no, no, ik zeg niet alors. Het was zeer... Zeer moeilijk, en uh, we hebben alle, alle drie veel. Uh, souffert, die... Geleden. Gleden. En. Uh, en oké, okay. dat is. Uh, we ja. hebben alle gezegd daarover. Hè. Ja. La chanson des Vieux Amants van Jacques Brel voor uh, Salvatore Adamo. En voor wie nog? Voor wie gaan we het nog. aan wie draag je het op? Aan mijn vrouw, ja. Aan je vrouw, Nicole. Bien sûr, nous Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Le rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. En plus le temps nous fait en plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix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 Ik ben tu sais, je te Le maître Jacques Noumien, hè, Adamo. Absoluut, ja. De meester. Adamo. Dat is mooi, hè? Ja. Kippenvel, hè? Uh... Mm, Absoluut. <laughs> Salvatore Adamo, wat weinigen weten is, denk ik, toch in Vlaanderen, dat je ook een romancier bent. Mm -hmm. Nog wel bij de prestigieuze uitgeverij Albijn Michel. Je publiceerde daar Le souvenir du bonheur est encore... Du Bonheur. Dus de herinnering aan het geluk is ook nog geluk. Een hele mooie titel. Meen je dat ook? Is dat ook zo? Ja, uh, het is gekomen uit... Uh, ik herinner niet, niet wie heeft gezegd dat... Le souvenir de Mozart, c'est encore du Mozart. <laughs> uh, uh, ja, uh, wat wij... De, de, de, de mooie momenten dat wij geleefd hebben, zijn nog in... In de uh, die, la mémoire du cœur. Ja, in, in, in, in de herinnering van het hart, zeg ik. Je kan het niet verliezen. <laughs> ja. Is dat ook zo voor de ongelukkige momenten? Er, er zijn ongelukkige momenten, die natuurlijk een hele leven markeren. Natuurlijk, ja. ik, ik denk dat een van die momenten voor jou 27 mei 1984 was. 27 mei 1984. Wat gebeurde er? E, toen? Ja. <laughs> ja, maar ja, ik, dat ik, was... ik, ik weet uit jouw biografie dat je een ijzersterk geheugen hebt. Hè? Ja, ja, het is uh, de datum van mijn uh, hartinfarct. Ja, je... ja je... het was een, uh, een, een signaal d'alarme. Een alarmsignaal, ja? Ja. ja ik had te, te veel gedaan, ja. Ik heb uh, die drie laatste dagen elf uur geslaapt. 2000 kilometer met wagen gedaan. En drie concerten in Duitsland gedaan. Ja. Dat is en niet, dat is uh, het dan. was misschien te veel. <laughs> Jan van Kijk, de fan, vriend en vertaler van Adamo over zijn crisis. Ik denk toen hij rond zijn veertigste zijn hartinfarct kreeg... ...ik dacht dat hij op het punt stond om op tournee te gaan naar Canada. En toen overkwam hem dat. Hij is daarna geopereerd. En ja, het is misschien vreemd om te zeggen... ...maar daar zijn ook als reflectie op het feit dat... Hij, ja, ...de eindigheid van dingen, ook voor hem natuurlijk... ...dat er een paar mooie chansons uit zijn voortgekomen... Ik herinner mij nu even... Ne regrette rien. Uh, je zou zeggen dat is van Piaf maar dat is natuurlijk niet zo. Um, heb vooral geen spijt, heb ik het verteld. Heb vooral geen spijt, maar leef. Uh, zie niet terug. Uh, uh, profiteer van het moment. Um, of zoiets wat een ander lied van hem is. j'avais oublier que les roses sont roses. Je bent zo druk met jezelf bezig. Je bent zo bezig met je carrière. Dat je vergeet dat de rozen rood zijn en de korenbloemen blauw. Jan van Kuik, ja, over die dat hartinfarct, maar daar zijn wel mooie chansons uit voortgekomen. Hij geeft een voorbeeld, uh, wat inderdaad een hele mooie zin is. Ik, ik was vergeten dat de, de rozen rood zijn en de korenbloemen blauw. Ja, het uh, is een voorbeeld dat hij gegeven heeft, maar het is een lied die in 72... Uh, Oh, voor het schrijven. Ja, ja, ja. Ik had al de uh, indruk dat ik uh, niet genoeg voor mijzelf leefde. Maar uh, het, is, het is zo. Uh, Dit die beroep kan, man, kan man niet af men niet half doen. Men doet het compleet totaal of men doet het niet. Je, je kan niet doseren. Maar kun je zeggen dat je leven is veranderd... Na je hartinfarct? Dat er dus een leven is voor het hartinfarct en na het hartinfarct? Ik heb dat voor zes maanden gedacht. <laughs> en dan, uh, en dan uh, ben ik terug in dezelfde tourbillon gekomen. En ik ben blij zo. Ik, uh, ik zou ongelukkig zijn als het niet meer zo uh, zijn zou. Maar als je, als je zo'n zwaar hartinfarct hebt gehad uh, en je ziet dan de dood in in de ogen eigenlijk. Is er dan die moment dat je zegt van uh, uh, ik moet mijn leven anders gaan organiseren? Ja, ja, voor zes maanden alleen maar belangrijke dingen te doen. Uh, en, uh, en na zes maanden Was je het al vergeten? Ja, want alles is belangrijk in showbusiness. Het is zo. Je kunt in het Carnegie Hall zingen en en een week later in Steenokkerzeel. En het is ook belangrijk. Meen je dat echt? Dus alles voor jou wat je doet is even belangrijk? Ik zing ik hetzelfde toen ik in Olympia ben als ik in. in Frankrijk, in Parijs. Ja, Olympia Parijs. Of in een kleine zaal in een provincie. Ik, ik, mijn, mijn emotie is dezelfde. Ik, ik denk niet, oh, ik ben hier. In een klein dorp, ik, ik moet niet zo, uh, zoveel geven. Het is niet waar. Ik, ik, ik geef zoveel. En, en toen ik zie dat in een klein dorp het publiek niet zo goed reageert, ik, ik geef nog meer als in de Olympia van Parijs. Zou je sterven op het podium een mooie dood vinden? Waarom niet? Ja, maar <laughs> het is moeilijk te programmeren. <laughs> Sois pas fâchée si je te chante les souvenirs de mes quinze ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante Et les présente tour à tour Oui c'est pourquoi je te les chante Et les présente tour à tour Mais laisse mes mains sur tes hanches Ne fais pas ses yeux furibonds Tu l'auras ta revanche Tu seras ma dernière chanson Dans chaque fille que j'ai connue C'est un peu toi que je cherchais Quand dans mes bras je t'ai tenue Moi je tremblais, je comprenais Tu es sortie d'une fable Pour venir habiter mon rêve Et ce serait bien regrettable Que notre amour ainsi s'achève Oui, ce serait bien regrettable Que notre amour ainsi s'achève Sur tes hanches. ne fais pas yeux furibonds. oui, tu auras ta revanche, tu seras Dernière chanson, laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibond, oui, tu auras ta revanche, tu ma Dernière chanson. Titaantjes. Met Padone. Goed, we komen bij het laatste thema. Salvatore Adamo. Ik ben, ik ben echt de tel kwijt. Volgens mij heb jij uh, 22 gouden platen. Heb je 85 mm. miljoen albums verkocht. Je schreef dus inderdaad 500 nummers. Je bent schatrijk. Ik kan. Ik kan uh, tien keer rijker zijn uh, als ik uh, echt ben. Uh, toen ik begonnen ben, had ik... <laughs> 4% op de platen van, van de groos. Maar eh, ik ben niet daarover. Eh, naïef, naïef is dat. Het was een contract. Maar je ne le regrette pas. Nee. Het moest zo zijn. Maar eh, oké, okay, ik, ik leef goed. Maar eh, voor een paar jaar eh, heeft mijn journalist geroepen: ah, Ik schrijf een boek op de rijkste mensen in België. En ik, ik zeg hem. Maar ik, ik ben niet uh, een van de rijkste. Er zijn, ik, ik weet niet, 500.000 Belgische die rijker dan mij zijn. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar toen het boek verschenen is, uh, op de la, la couverture... So. Op de omslag, ja. Het was geschreven, de rijkste mensen in België, en Adamo. Ja, als je stond op de veertiende plaats. Het was een boek van en, Ludwig Verda, een specialist. Hoe oui? En je stond op nummer veertien. Nee, ik... ik nee. Nou, no, uh, echt. Denk... Volgens het boek, hè? <laughs> nou, het is... Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, niet, niet juist? Niet no. juist. Zeker niet. Hoeveel? Uh, <laughs> uh, <no, laughs> vraiment, Ja, maar... Het betekent dat ik miljardair... Uh, er zijn duizend uh, miljardair in België voor mij. Ah. Ik ben niet miljardair. Ah. Weet je wat? Jan van Kuik, die gaat ons ja? vertellen... <laughs> Ik denk dat geld niet erg belangrijk voor hem is. Waarschijnlijk heeft hij hele goede mensen die voor zijn financiën zorgen. Ik denk als hij het zelf had gedaan, dat hij waarschijnlijk veel rijker zou zijn geweest. Maar misschien veel minder tijd had voor zijn liedjes en voor zijn concerten. Ik denk dat ja, ik bedoel, het is een man die, die als hij morgen ophoudt stil kan gaan leven. In zeer grote welvaart, ongetwijfeld, hè. Iemand die 90 miljoen platen heeft verkocht. Waar, waar zie je dat, behalve de Beatles in Europa? Maar ik denk dat geld hem weinig interesseert. Weinig. Ja, Jan van Kijk, dat hebben we al vaker gehoord. Hè? Het is vreemd hè, dat telkens als er hier iemand zit die heel bemiddeld is, dan zegt zijn verband, wauw, geld interesseert hem niet. Nee, nee. Het eh, eh, grote voordeel van geld te hebben, is dat je kunt aan geld niet denken. Bij, heb je ooit een chanson geschreven met de bedoeling: hier wil ik een hit van maken? Nooit. Nooit. Ik heb het, het kans gehad dat enige lieden die ik geschreven heb, iets geworden zijn. Maar uh, het is onmogelijk eerst. Je, je, je kan niet. Er is geen oh, de, Je kan het één keer doen. En uh, de, de volgende, als je het weer doet, het publiek voelt het. En. Uh, en gaat weg. In 1966 was er één groep die meer plaat had verkocht dan jij, Adamo. Weet je nog wie dat was? Ja, ja, natuurlijk. Hè. Het was mijn beste jaar, want ik had. Uh, Welke groep? De Beatles, it? natuurlijk. Uh, ik had geen plaat in Amerika verkocht, maar in, in de, de rest van de wereld wa was ik nummer twee. Want ik had nummer 1 in Italië gaat, in Spanje, in Zuid-Amerika, in Frankrijk, in Duitsland. En uh, het was... Uh, er waren uh, <laughs> mooie dingen, ja. Salvatore Adamo, wat is jouw levensmotto? Wij hebben een paar minuten geleden gehoord. Het was in het lied van Jacques Brel Hij zegt: uh, We moeten veel talent hebben om oud te worden zonder volwassen te zijn. Dat betekent... Uh, ne pas blasé, niet blasé worden, ja. En niet te ver van de kindheid zijn. En uh, garder la faculté d'être émerveillé par les En dus altijd verwonderd blijven zijn over de kleine dingen in het leven. Ben, ben jij niet een beetje een kind gebleven? Ik hoop ik hoop dat uh, ik heb nog een, een beetje kindheid in mij. En al mijn vrienden zijn zo. En ik herinner, uh, ik heb ik had ook het, het geluk dat uh, Georges Brassens te kennen. En in zijn ogen, je kunt zijn kindheid zien. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padonné.